Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Een verdachte van een beroving in Capelle aan den IJssel is door de politie doodgeschoten. De agenten waren afgekomen op een melding van een roof van een fatbike... waarbij ze zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht, waarna hij door een agent werd doodgeschoten. Over zijn leeftijd of identiteit is nog niets bekend. Twee jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de roof van de fatbike zijn aangehouden... Veel mensen hebben de roof- en schietpartij gezien. Een deel van hen is gehoord als getuige... en ook hebben ze slachtofferhulp aangeboden gekregen. De Israëlische regering reageert woedend op het besluit van het Verenigd Koninkrijk... om de Palestijnse staat te erkennen. Volgens de Britse premier Starmer is de erkenning van Palestina een morele plicht... zolang het geweld en lijden in Gaza doorgaat. De Israëlische premier Netanyahu noemt het een absurde beloning voor terrorisme... Ook Australië en Canada hebben de Palestijnse staat vandaag erkend. Het aantal burgerslachtoffers in Soudaan is aanzienlijk gestegen... ...meldt een VN-mensenrechtenorganisatie. Dit eerste halfjaar kwamen zeker 33 burgers om het leven. Dat is 80 van het aantal burgerslachtoffers in heel 2024. In Soudaan woedt al ruim twee jaar een bloedige oorlog. Hulporganisaties in de VN noemen het de grootste humanitaire crisis ter wereld. De explosie in Vlissingen van vannacht heeft mogelijk te maken met een eerdere schieppartij. Bronnen vertellen Omroep Zeeland dat de explosie was... bij het huis van een familie van een verdachte van een dodelijke schieppartij in juni, ook in Vlissingen. Bij de explosie vannacht raakten zeven woningen beschadigd. Het weer in de meeste plaatsen droog. Vannacht in het noorden en westen van het land kans op enkele buien. Het koelt dan af tot een graad of tien. Morgen een mix van zon, wolken en een enkele bui. Het wordt dan ongeveer 16 graden.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 Welkom terug bij dit programma in gesprek met... waarin ik praat met Tassin Onur, een veelzijdig man... die ook zijn voetsporen heeft verdiend in de Haarlemse politiek. Je bent ook nog gemeenteraadslid geworden voor het CDA-notenbeheer. Ja, dat klopt. Ja. Uh, maar hoe kwam je zo in de politiek terecht? <tiek> nou ja, ik heb... Uh, um...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 Uh, voor elkaar en ja. uh, door elkaar. En uh, dat heb ik geaccepteerd. De meneer van Spanje heeft me heel goed begeleid. in de vrijwilligerswereld. en uh, Dus ik heb uh, onze uh, ja, flats vertegenwoordigd, andere flats samen. Bij uh, de totstandkoming van de processen. en, en hoe uh, een communicatie tussen de. Um, ja, Sint-Jozef en, en de bewoners. Ja. En, uh, en de voortgang van zaken.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 En dus ik had nog een stageplek nodig. En zo kwam ik bij hem terecht. Ah, oké. Okay. CDA stage gelopen. Ja, ja, ja. En, en na mijn stageperiode, ja, toen heb ik mijn scriptie ingeleverd. En dan nou, was ik klaar met mijn opleiding. En voor de rest had ik geen echte verdere ambitie. Maar een half jaar later werd ik gebeld door CDA. En ze vroegen of ik. Uh, Um, nou ja, eventueel uh, zin had of ik niet uh, op de lijst wilde komen staan voor ja, de komende ja. verkiezingen. Ja. Nou ja, ik, ik, ik vond het op ja. zich op, opmerkelijk ja. dat, dat je bij zo'n uh, ja. uh, christelijke uh, politieke partij, ja. Ja. dat je daar als moslim bij mocht. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, je werd gevraagd. Dus ja. uh, misschien wisten ze het ja. niet. Uh, uh, Jawel, Natuurlijk wisten ze dat. Ja. Ah, ja, wel. Ja. Maar het gaat niet om het. Uh,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 En toen kwamen de verkiezingen. Ja. Stond je hoog op de lijst? Uh, even denken hoor. Ik stond. Uh, ik meen. Ik stond op nummer. Ik denk zeven of 8. 8, 8, oh. 8. zoiets stond ik op de lijst. Ja. Dat is wel hoger? Dat was aardig hoog, ja. Ja, ja, ja. Een. Ja. Ja, ja.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 En dat betekent dus dat uh, als je mm, vanuit de uh, fractie iemand doorstroomde naar de uh, naar BMW mm. en bestuurde uh, als, als, als, als wethouder, ja. Ja, dan was die plek vervuld uh, met de andere die uh, uh, opvolger was op de lijst. Ja, logisch. En zo schoof ik dus door. Oh, dus je ja. was eigenlijk per ongeluk. Uh... Nou ja, niet per ongeluk, maar onze uh, toenmalige leider Jur Visser.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 Eigenlijk inderdaad. Was dat een uh, onderleiding van uh, nog een andere boomlange kerel, uh, burgemeester Pop? Helemaal goed. Burgemeester Pop is inderdaad een, uh, ook een boomlange kerel. Was een heel leuke vent. En uh, ik kon heel goed met hem opschieten. Ja? Ja, ik had toen een vouwfiets gekocht. En... Uh,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 Oh, met Tasien over Jaap Pop. Inmiddels 84 jaar en was burgemeester van Haarlem van 1995 tot 2006. Meneer Pop, die leeft bij mijn weten nog steeds. Ja, en, en, ja. Uh, ik hoorde van uh, ja. dat hij uh, nou, is inmiddels dik in de 80. Ja, ja. En uh, het gaat niet zo, lichamelijk niet zo goed met hem.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 Toen de tijd natuurlijk of er zijn uh, opvolging of, of van de pop of voor benijders mogen uh, ja uh, meebeslissen, stemmen. Oh ja. Inderdaad, ja. Zeker. Oh, dat zijn die hele ge ja. geheime commissies en vergaderingen, toch? Wel, oh, nou, nou, zo geheim zijn het ook weer niet hoor, maar het is. Uh,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 En dan kan je inderdaad een ander overtuigen van je gelijk. Ja. Of van algemeen belang. Echt, ja, ja. Dat, ook, hè? Ja, ja, ja. dat is lijf voor algemeen belang.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 Of liepen vergaderingen wel tot 1, 2 uur s'nachts uit. Zo. Ja, als je dan volgende dag om 5, 6 uur moet beginnen, dan ja. een erg kort nacht, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, uh, nou, ik weet niet hoe het in Haarlem ging, maar in uh, Zandvoort, uh, ja. weet ik, na raadsvergaderingen, werd er ook flink uh, gedronken. Uh, ja, bij ons ook, hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja. Dus dat is algemeen... Uh, ja. Ja. Iets wat algemeen blijkbaar is bij de ja. raadsvergaderingen. Ja, achteraf even naborrelen. Ja, ja. afblussen. Bij ja, vrienden. Ja. Kijk, in de raadsvergadering dan, uh, ja, dan zijn wij elkaar tegenstanders. <laughs> maar in de wandelgangen niet. <laughs> ja, dat is typisch hè, eigenlijk. <laughs> ja. hoe, hoe kan dat? Dus, dat klinkt heel schizofreen. Ja. Ja. Maar het kan wel. Ja. Oh, zeker, ja hoor. Zeker, mijn beste maatjes waren juist van de andere partijen.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 Wel, ik was uh, in, de, in de raad, uh, was ik altijd, uh, tijdens de raadsvergaderingen, uh, had ik altijd opdracht om een, ja, uh, een, een 50 plus 1 te verzamelen voor onze standpunten. Dus de meerderheid uh, te vinden. Oh, oké. Okay. Dus dat moest ik dus onderhandelen met andere politieke partijen. Ja. En uh, D66, uh, die voorzitter van D66, de heer Paul Marcel... die was toen de voorzitter ervan. En die was er wel eens niet op die woensdagavonden... dat ik hem nodig had. Oh. Vooral na het eten. Want in de middag was je er wel, maar... soms je na het eten, na, de, na 7, 8 uur ook nog eens wat met elkaar onderhandelen. Ja. En dan was hij er wel eens niet. En toen zei zijn vriend of zijn, zijn collega, raadslid... Um,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 Fies, fies, Fidget Vim Virtus. Oh ja. Zij... Ja. En nee. vertaald is dat... Uh... Deugd overwint alles. Oh ja, deugd overwint alles. Ja. Ja, ja. Mooi. Mooi is dat. Ja, dat ja, vind ik mooi. Dat ja. ja, is ja, ook ja, ja. het slogan van Haarlem, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Van de Damiaatjes, hè? Toch tot ze dat destijds ja. over mochten nemen, de ja. vrijmetselaars. Ja, ja. Want ja, het is toch de spreuk ja. van de stad. Ja, ja, zeker. Maar ja, goed, we zijn ook één met de stad. En de oprichters van uh, Fidget van flutters waren ook natuurlijk de uh, vroegere stadsbestuurders. Hè? Die, oh, okay. die waren ook... Uh, dus dat was tuurlijk, snel geregeld. Uh, absoluut. <laughs> ja, ja, vroeger had alleen maar het, uh, de gegoede mensen natuurlijk de vrije tijd om ja. vrij te ja, krijgen. Ja, dat is natuurlijk. En, en de gewone uh, werkende man, ja, die had natuurlijk uur per dag aan het ja. werk. Ja, ja, ja. had weinig vrije tijd om wat te doen. Ja, precies. precies. Ja, ja, ja. En hoe is dat nu? Ja, ja goed. Uh, ik denk dat uh, na de, uh, uh, na de, eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog toen... Uh,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 En als je nu kijkt naar de, naar de loges, eh, zie je dan een verhouding van hoogopgeleide tot. Ja. Ze, heb jij, We hebben nog steeds de boventoon? We hebben nog, ja, over het algemeen moet je natuurlijk wel een zelfredzaam iemand zijn. Mm. Eh, dus, maar goed, iedereen is welkom. Ja, ja. Iedereen is welkom. We hebben ook een. Uh, een, een, een, een, een, een Hoe heet het? Een. een een organisatie bij ons die opkomt voor de zwakkeren onder ons. Dus onder de vrijmetselaren. Om, om ook hun te helpen mm. om ja, hun uh, um, ja, verplichtingen naar elkaar, voor elkaar te kunnen blijven doen, uitoefenen. Ja. Middels uh, ja, financiële middelen. Wat we elkaar uh, zijde staan. Ja.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 de idee opgepakt, eh, samen met eh, nog een andere, paar andere bos uit de looge in Amstelveen, eh, om daar vorm aan te geven en in die behoefte te voorzien voor andere broeders. Okay. En een nieuwe looge oprichten, dat eh, gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Nee.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 Oprichting van de vrijmetselaarij Loge, de nieuwe loge in Hoofddorp. Een hoop geregeld. Een hoop geregeld, een hoop geregeld, absoluut. Nieuwe loge oprichten gaat niet zomaar. Uh, je moet echt heel veel investeren. En het zien in des uh, woords. Okay. Heb ik ook gedaan naar mijn beste vermogen en geweten. Maar ben jij die ja. oprichter? Uh, of... Een van de. Oh, een van de. Eén van de. Je bent, van? Hoeveel? Van acht. Oké, okay, acht. Ja, van acht, ja. Je hebt er ongeveer acht nodig om op te richten. Oké. Okay. En uh, dus goed, is dus opgericht en uh, heeft een paar jaar goed gedraaid. En toen het eenmaal levensvatbaar was. Nou, toen ben ik weer teruggekeerd naar mijn, naar mijn oude loge. Oh ja? Ja. Oh. Wat hoe heette Ho Hoofddorpse uh, loge? Loge Verlichting, 313 te Hoofddorp.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 Uh, absoluut, daar heb je ook vrouwenloges zeker. Gemengde loges? Gemengde Oké. Loges, vrouwenloges. Okay. Ja. ja. Maar zeg je nou dat de, zeg maar in Turkije de, de vrijmeidsselaarij uh, uh, verder gevorderd is of beter ontwikkeld is? Ja, het is daar zelfs ouder dan in Nederland, okay. het is daar ontstaan sinds 1721. Dus eigenlijk vier jaar na het ontstaan van de Vrijmaatschappij in 1717 in Engeland of in Frankrijk, dat wisten we. Dat is ook bijzonder, hè? Want het is in, ja. in Engeland ontstaan oorspronkelijk. Ja, de Engelsen zeggen Engelsen, Engeland, de Fransen zeggen in Frankrijk. <laughs> we houden het in het kanaal. Ja, ja, het, in het midden. In het midden. Ja, ja. <laughs> het is in Europa ontstaan in 1717. Ja, ja, ja. En, uh, maar het is dus heel snel overgewoond naar Turkije. Heel snel overgewoond naar Turkije, ja, ja, ja. ja. En pas in Nederland 1756. Ja, ja, ja. ja. Dan kun je nagaan. Nou ja. ja. Zou dat door de calvinistische ja. geest gekomen zijn? Het is, uh, um, hoewel, de nou, Nederland waren ook handels... Uh, handelsgeest, nuchters, ja. nuchters, nuchter, handelsgeest. Ja, ik weet het niet. Het is, uh, ik, ik zou niet weten waardoor het uh, gekomen is, dat het wat later is gekomen hier. Ik denk dat de Nederlanders ook een beetje eerst voor de kat uit de boom kijken. Die, hè, die, uh, die uh, mentaliteit hebben. Denk oh, dat gaat goed.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 Zeggen dat de vrijmenselarij ook een soort spirituele beweging is? Er zit zeker een kernwaarde in over spiritualiteit, over jezelf, over het uh, tussen het uh, jou en degene waar je in gelooft, de grote ge ge ge geometer. En uh, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Ja, ja, ja. Voor iedereen verschillend. Iedereen kan zichzelf in die zin spiritueel uh, ontwikkelen. Ja, ja. zeker.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 In de tussentijd tot het... Luik het dicht. Je, Luik het dicht dat, dat bedoel je overleden. Exactly. Dan ben je, dan ben je nog aan het zoeken. Tot die periode. Okay. Die periode blijft altijd spannend. Altijd leuk. Altijd zoekende. En, oh, zo moet je het ook zien. Ja, je moet het precies. leuk vinden.